De Rijkswaterstaat hoopt dat veel automobilisten komende maand de trein pakken. Dan het weer. Vannacht is het overwegend droog. Langs de kust enkele buien met kans op onweer. Minimumtemperatuur rond 11 graden. Komende dag zonnig. Vanuit het zuiden raakt het overal bewolkt. En af en toe valt er lichte regen. Het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het NOS Journaal.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 Met Herbert Codé. Een goedemorgen aan het einde van het uur. Dan starten we weer de muzikale reis rond de wereld in drie nummers. We gaan in drie nummers uh, langs de wereld. Vorige week waren we in Israël en Libanon. En we zijn toen geëindigd in Griekenland. En vanmorgen gaan we verder in Italië. Zoals u misschien al gehoord heeft, hebben we een iets andere uitzending van Dit is de Nacht. Want we zenden vannacht een zesdelige hoorspelserie uit, De Zaak Eichmann. Dit is een hoorspelserie die is uitgezonden in 1985. En Adolf Eichmann is een van de daders van het Hitler-regime... die zich schuilhoudt in Argentinië. De Mossad heeft als taak deze misdadiger naar Israël te ontvoeren... om hem alsnog te kunnen berechten. Dit is een hoorspel naar gegevens uit het gelijknamige boek... over een spectaculaire actie van de Israëlische Geheime Dienst. Dit is deel 5. Uw paspoort, alstublieft. De arrestatie zelf zou je een klassieke operatie kunnen noemen. Een half uur voor de te verwachten aankomst van de bus... staat Manasse met zijn auto een 30 meter voor de bushalte. Hij doet zijn motorkap open, frustelt wat, gaat starten... maar de motor weigert. Hij loopt naar de telefooncel op de hoek, telefoneert... en gaat terug naar zijn auto. Hij rommelt nog wat in de motor... Een kwartier later komt Jozef in overall en gaat sleutelen. Intussen ligt Nahum bij de achterbank op de grond van de auto. Als Eichmann uit de bus stapt, moet hij langs de auto lopen. Op het juiste moment grijpen Manasse en Jozef een beet... en duwen de auto binnen, waar Nahum al met open armen ligt te wachten. En heeft Nahum hem te pakken dan heeft hij geen schijn van kans meer. Jozef doet de motorkap dicht... en Menasse rijdt via een van tevoren uitgestippelde route naar dit huis. Menasse rijdt hier dan de garage binnen. Eichmann is intussen door Nahum in een deken gewikkeld... en wordt naar binnen gedragen. Voilà. Waarom? Nou, als een vorst. We zijn er zo. Ik had zo gedacht. Als ik Eichmann zie aankomen en de situatie is gunstig voor zijn arrestatie. dan geef ik drie klappen op het dak van de auto. Dan kun je je voorbereiden dat je binnen een tiental seconden. je vrachtje in ontvangst kunt nemen. Begrepen. Ik ga nu stoppen. Ik ben nu op zo'n 50 meter van de bushalte. Hoe laat is het nu? Tien over zeven. Ik ga nu even wat rommelen in de motor. Kom dan weer even quasi starten en ga dan aan de overkant bellen. Oké. Okay. Nu ga ik even starten. Ik ga nu bellen. Ik sta op de goede plaats, met de motorkap open. Laat Jozef maar komen. Oké. Okay. Hoe is de situatie? Zijn er veel mensen in de buurt? Op het ogenblik is er geen hond. Des te beter. Jozef komt eraan. Jozef komt eraan. Ik ga nog maar even starten. Hoe laat is het nou, Esra? Tien voor acht. Als hij in de bus van half acht had gezeten, dan zou ze er al moeten zijn. Waar blijven ze dan? Als hij een bus later genomen heeft, hoe laat komt hij dan aan? Ze rijden ongeveer op het kwartier. Oh. Ja. In de bus van half acht zat hij niet. En de bus van kwart voor acht rijdt net door. En daar zat hij ook niet in. Ik dacht, uh, laat ik maar even bellen. Heel goed, want we begrepen er al niks van. Uh, uh, wacht de volgende bus maar af en bel dan eventueel nog maar eens. Wat is er aan de hand? Hij zat niet in de bus van half acht. En de bus van kwart voor acht is, als ik het goed begrepen heb, zonder te stoppen doorgereden. Oh. Gebeurt het wel vaker dat hij een later bus neemt? Volgens het rapport van Ephraim komt hij meestal om half acht aan. Maar ook wel eens om kwart voor acht. Over de bus van 8 uur heeft hij in dat rapport nog nooit gerept. Nou ja, hoe het zei, hij is in elk geval niet thuis, dus we blijven voorlopig wachten. Daar komt de bus van 8 uur. Zie je wat? Er is wel iemand uitgestapt. Ja, hij komt eraan. Ik waarschuw naar nou om. Hij heeft één hand in zijn zak. Misschien heeft hij een revolver. Laat hem tot naast de auto lopen en val hem dan van achteren aan. Hij steekt over. Daar komt hij aan. Ja. Heb je hem nou om? Ja, ik heb hem vast. We zijn er nou, Hoen? De garage staat open. Even rij zo naar binnen. Uitstekend. Zo, meneer, we zijn er. Wilt u met mij meelopen of moet ik... Uh... Ik, ik loop met u mee. Ja. Deze kant op, jongens. ja. ja. En hier rechtsaf. Zo. Hier naar binnen. Wilt ja. u jasje uit doen? Wat, wat heeft het allemaal te betekenen? Waar, waar ben ik? Waarom is. Het lijkt ons verstandiger dat wij degene zijn die de vragen stellen. Dat u slechts antwoord geeft op onze vragen. En intussen precies doet wat u gezegd wordt. Jasje uit. Doet u ook uw overhemd uit? Kijk onder zijn rechteroksel. Daar moet een nummer zijn getatoeëerd, zijn bloedgroep. Ik zie niets bijzonders. Hier een lantaarn, kijk goed. Ja, ik zie wel een klein litteken, maar geen nummer of iets dergelijks. Hoe is uw naam? Clement, Ricardo Clement. Wat is de maat van uw schoenen? Maat 44. En van uw hoed? 54. Wat was uw lidmaatschapsnummer van de NSDAP? 899895. Wat is dus uw eigenlijke naam? In Duitsland heet ik Henninger. Otto Henninger. Ik heb hier een dossier waarin alle gegevens betreffende u vermeld staan. Uw lidmaatschapsnummer van de Nationaal Socialistische Arbeiderspartij... en van de SS. Uw SS-nummer was 45326, niet waar? Ja. Hoe luidt dus uw naam? Mijn naam is Adolf Eichmann. Waar zou vader toch blijven, moeder? Het is al negen uur geweest. Ik zou de zaak eens bellen. Ja, u spreekt met mevrouw Clement. Ik wilde u vragen, is mijn man nog op kantoor? Ja, ik wacht even. De portier dacht van niet, maar hij zou even navragen. Ja, maar ik, ik, ik, ik snap er niks van. Hij komt toch altijd tussen, tussen half acht en acht uur thuis? En anders belt hij toch? Ja? Oh, weet u dat zeker? Nou, dan wachten wij maar af. Bedankt voor uw moeite. Ze hebben hem op de normale tijd zien weggaan en een collega heeft hem op de bus zien stappen. Ja, maar wat doen we nou? Nou, voorlopig geen paniek. Wij wachten eerst maar eens rustig af. Ik zou, ik zou meneer Brand bellen als ik u was. Dat kan altijd nog. Meneer Brandt, u spreekt met mevrouw Clement. Ja? Neemt u me niet kwalijk dat ik u op dit nachtelijk uur stoor... maar ik maak mij zorgen om mijn man. Om uw man? Ja. Hij is vanavond niet thuisgekomen. Hij komt elke dag thuis van zijn werk tussen half acht en acht uur. En als er één nog oponthoud is, belt hij altijd meteen op. Ja? Maar wij hebben vanavond niets gehoord. En het is nu, eh, uh, kijken. Het uh, is nu bijna één uur. Nog is hij niet thuis. Wat raadt u me aan? Ja, één uur. Ik, ik kan nog wel even bellen. Ik kan voorzichtig informeren bij de politie. Uh -huh. Mogelijk ongeluk of zo. Ik, ik, ik ben zo terug. Uh, graag, dank u. Wat zei hij? Tja, dat moet ik zeggen. Hij leek me wat geschrokken. Hij begreep natuurlijk ook niet. Hij zou voorzichtig informeren bij de politie of er mogelijk iets gebeurd was. Ongeluk of zo. Ja? Met de brand. Ik. Uh, ik ben niets wijzer geworden. Nee, ik heb vrij uitvoerig met de politie kunnen spreken, maar. Er is niets bekend van een ongeluk hè, waar uw man bij betrokken zou zijn geweest. En er is ook geen aangifte gedaan van een incident of opstootje of wat dan oh. ook. Hè. Uh, zal ik naar de politie gaan? Nou, ik zou daar als ik u was toch toch maar even mee wachten, mevrouw Clement. Ja. Want uh, wat moet u zeggen? Hè? U krijgt hetzelfde te horen wat men mij verteld heeft. En als u om andere redenen zich zorgen maakt dan om een mogelijk ongeluk, wat kunt u dan zeggen? Nee, de reden waarom u zich mogelijk zorgen maakt, daar kunt u voor ons nog niet meer voor de dag komen. Daar hebben uw man en ik meermalen over gesproken. Mocht er zich moeilijkheden voordoen, zoals wij deze nu voor mogelijk akten, dan moeten wij de politie daar toch zo lang mogelijk buiten zien te houden. Want dat zou ongeblikkelijk ontaarden in een publiciteit en een sensatie... Die voor anderen, welke uh, onder soortgelijke omstandigheden in Buenos Aires wonen, tot ze grote moeilijkheden kunnen leiden. Maar we hoeven niet meteen aan het herfsten te denken. Ik zou zeggen, mevrouw, probeert u wat te slapen hè? en belt u mij dan morgenochtend vroeg weer op. Ook graag als uw man intussen thuisgekomen nee, ja, zou zijn. Dan uh, nemen we de zaak morgen nog eens grondig door. Ja, als u dat doen wilt. Uh, tot morgen dan. Tot morgen, mevrouw Klimmer. Wat, wat zegt hij? We kunnen niets doen. In elk geval op dit moment niet. Niets doen? Niets doen? We kunnen toch in elk geval uh, een ziekenhuizen opbellen... of er een gewonde is, is binnengebracht... Of, of iemand die ziek is geworden. Uh, we kunnen toch... Uh, ja, wat, wat kunnen we? Ja, Nico. Wat kunnen we? Dat is een belangrijke vraag. Wat kunnen we eigenlijk doen? Meneer Brand gaf zo even al het antwoord... Ja, maar wat kunnen we dan doen? We kunnen niets doen, Nico. Helemaal niets. En hoe gaat het hier toe op het vliegveld? Laat ik zeggen, een stuk eenvoudiger dan bij ons in Tel Aviv. Ondanks de stroom van toeristen in verband met de feestelijkheden, of misschien wel juist daardoor, is de controle op het vliegveld bijna een formaliteit geworden. En nog wat, ik heb geconstateerd dat aan uitgaande passagiers nauwelijks enige aandacht wordt geschonken. Veruit de meeste douanebeambten zijn betrokken bij de aankomst. En wat maar de bemanningsleden... hoe gaat er toe bij bemanningsleden van vliegtuigen? Nou ja, dat wilde ik juist zeggen. Ah. Daar is een aparte ingang voor, en daar heb ik helemaal geen controle kunnen ontdekken. Er is daar wel een douaneman, maar ik heb opgewerkt dat hij nauwelijks van zijn krantje opkijkt... als bemanningsleden in het busje stappen dat we naar het vliegtuig rijdt. Dan moet Eichmann, wat we al van plan waren, als lid van de bemanning naar het vliegtuig worden gebracht. Wat ik nog wilde opmerken is... er is een dubbele bemanning aanwezig voor het ll vliegtuig. Een dubbele bemanning? Mm -hmm. Hoe doe je? Ik heb met de captain gesproken en er is een volledige reservebemanning meegevlogen. De bemanning die op de Heenweg heeft gevlogen is op de Terugweg vrij... Die gaan dan min of meer als passagiers mee. Die hebben dus vrij afgekregen vanaf het moment dat ze hier geland zijn. Ja. Oh, wat een leven hebben die mensen, hè? Die zouden dus vrolijk en ongedwongen... na een gezellig bezoekje aan Buenos Aires terug kunnen gaan. <laughs> kunnen gaan? Ik geef je de verzekering dat het zo gebeurt. Bij deze groep zou een wat de als onze steward... dus heel goed kunnen passen. Natuurlijk. Hoe gaat het met de patiënt in het ziekenhuis? Dat loopt geheel volgens plan... Dr. Lubanski bezoekt hem elke dag en doet zich voor als zijn beste vriend. Hij wordt behandeld als een patiënt met een mogelijke hersenschudding... en volgt het gedragspatroon dat Lubanski hem elke dag in het oor fluistert precies op. Het valt allemaal nogal mee, het gaat goed met hem... en vandaag zou hij vragen of hij weer terug kan naar Israël. En de papieren? De papieren van de tweede piloot met de hersenschudding zijn volmaakt nagemaakt... en aangepast op het signalement van Eichmann. En het uniform dat we voor Eichmann beschikbaar hebben... Een uniform, dat begrijp je, is er. Dat staat man als gegoten... Zuster. Meneer Lassa. Wat kan ik voor u doen? Ik zou graag de dokter even willen spreken. Oh, onze neuroloog is op het ogenblik niet in het ziekenhuis. Maar misschien kan ik u helpen. Ja, ik, ja, ik, ik voel me een stuk beter... Mijn hoofdpijn is grotendeels verdwenen en mijn vriend heeft me zo even verteld dat mijn kist morgen weer naar Israël terugvliegt. Ik voel me best in staat om mee terug te vliegen. Want om alleen hier achter te blijven, dat lijkt me ook geen pretje. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik kan hier natuurlijk niks van zeggen, maar ik kan de dokter wel even bellen. Een ogenblikje. Dag, dokter. U spreekt met hoofdzuster Ames. Die Israëlische vliegenier met die hersenschudding heeft een verzoek. Morgen gaat zijn vliegtuig naar Israël terug en hij zou graag mee teruggaan. Nee, zijn pols is normaal. Hij heeft praktisch geen verhoging. 37,2. Zijn bloeddruk is 145,85 dus. Ja, hij heeft een collega die hem elke dag komt bezoeken... Maar ja, die gaat uiteraard morgen ook terug. Ja, ja, dat lijkt mij ook wel, dokter. Goed, ik zal het hem zeggen. En maakt u dan nog een attest dat ik hem kan meegeven? Dank u wel. Meneer Lassa? Krijgt u vandaag nog bezoek? Mijn vriend komt vanmiddag, ja. Dan kunt u hem zeggen dat u morgenochtend ontslagen wordt... De dokter vindt het verantwoord dat u morgen mee terugreist naar Israël. Dus, recapitulerend, het vliegtuig vertrekt vanmiddag om drie uur. Om half drie geeft dokter Lubanski aan Eichmann een prik. Hij staat dan al klaar in het L.A.L. uniform. Dan rijden Menasse en Ahum Eichmann naar het grote plein voor het vliegveld... en leveren hem af bij de reservebemanning die daar in een auto klaarstaat. Ze rijden dan naar de speciale ingang van bemanningsleden... en komen daar in een vrolijke stemming aan. Mm -hmm. Ze nemen Eichmann tussen hen in... en loodsen hem zo langs de douane naar het busje dat hen naar het vliegtuig brengt. En wij? Wij zijn dan al lang op het vliegveld. Alleen Menasse en Ahum brengen Eichmann naar de bemanning... en daarna gaan ze ook als passagiers naar het vliegveld. Uh, gaan wij allemaal met het L-Alle vliegtuig terug? Nee. Alleen Esra, jij en ik... De anderen gaan allemaal terug via verschillende bestemmingen. Ja. Blijft niemand achter? Nee, Mirjam. Er blijft niemand van de groep achter. Want ik verwacht hier heel gauw een grote consternatie. En dan moeten alle betrokkenen weer veilig in Israël terug zijn. Moeder, heeft meneer Brand al gebeld? Nee, nog niet. Waarom belt u dan niet? Hij zou toch al lang gebeld hebben? Ik heb het geprobeerd, maar ik kreeg geen gehoor. Dan zal ik het toch eens proberen. Hallo? Met wie spreek ik? Kunt u mij verbinden met de heer Brand? Wat zegt u? Sinds wanneer? En voor hoe lang? En weet u waar ik hem kan bereiken? Dank u wel. Brand is vertrokken, moeder. Met de noorderzon. Ik had een dienstmeisje aan de telefoon. Hij is overhaast vertrokken. Dat verbaast me niets, Nico. Ik heb de familie Rossa zo even gebeld. Ook zij zijn vertrokken. Dus mengelen is ook weg. Dat zijn dan je vrienden. Als ratten verlaten ze het schip. Je moet daar niet zo hard over oordelen, Nico. Vader zou hetzelfde gedaan hebben. Hoe bedoelt u? Het is nu voor iedereen duidelijk dat er geen sprake is van een ongeluk... of van een vrijwillige verdwijning... maar dat vader op wat voor manier dan ook door Israëliërs is gearresteerd. Met iets dergelijks wordt er al jaren rekening gehouden. En stel dat ze vorige week niet vader hadden gepakt, maar bijvoorbeeld mengelen. Ik verzeker je, Nico, dan zouden wij met ons allen nu al in Oerukwa zitten. Oké, okay, moeder. Maar als dan toch iedereen al weg is... dan sla ik nu groot alarm. Ik heb vanmorgen al een voorbereidend gesprek gehad... met de peronistische jeugdorganisatie. En ik heb al gezegd dat mogelijk het Israëlische leger... hier in het geheim mensen arresteert. En nou sla ik alarm en dan vertrekt er geen jood meer, onopgemerkt, uit Argentinië-moeder. Dat verzeker ik u. Daar staan ze, Benasse. Ik heb ze al gezien. Hoe is het met Eichmann? Een beetje stilletjes, maar voor de rest prima. Mooi zo. Hey! Hallo! Hey. Hey. Hallo. Hey. Alles wel? We hebben een tijd gehad in de zaal. zien Fantastic. er uit. Ja. <laughs> Daar hebben we Eli ook. Is die uh, totaal los? Nee hoor, dat valt best mee. No. Uh, ze zet hem maar op de achterbank. Yep. Ja. Zo, zo ja. Nou jongens, tot ziens. Ja, tot ziens hè. En doe je best. Ja. Zo jongens, nu rijden we naar de douane. We doen een beetje ontspannen en waarschijnlijk kunnen we, kunnen we zo doorrijden naar het busje. Daar gaan we. Alles goed achterin? Uitstekend. Fruit jongens, een beetje vrolijk. De vader zit zijn krantje te lezen, dus dat zal wel meevallen. <laughs> ja, nou, dat was niet niks gisteravond. Dat was niet te geloven. Jongen, jongen, wat een begeleiding. Wat een orkest. Stop! Mag ik uw paspoorten alstublieft? Dit was... Deel 5 in de hoorspelserie over de Mossad, de zaak Eigman. De hoorspelserie is uitgezonden in 1985. Wilt u nu meer weten over de rolbezetting... wie er al mee meegespeeld hebben... dan kunt u kijken op eo.nl slash dit is de nacht. De auteurs van dit stuk die kan ik vast wel vermelden. Dat waren Dennis Eisenberg, Uri Dan en Eli Landau. En de bewerking en regie van deze hoorspelserie was van Friso Cox. Tot slot in deze hoorspelserie over de Mossad, de zaak Eigman. Na gegevens het van het gelijknamige boek over een spectaculaire actie... Van de Israëlische geheime dienst is dit het laatste en zesde deel gerechtigheid. Daar staan ze, Menasse. Ik heb ze al gezien. Hoe is het met een Beetje stilletjes, maar voor de rest prima. Mooi zo. Hey. Hallo, alles wel? Zeker een fijne tijde. tijd gehad in de stad, hè? Kijk Daar hebben we Elie ook. Is die uh, totaal los? Nee, hoor, dat valt best mee. Nou, uh, ze zet hem maar op de achterbank. Yep. Yep. Zo, zo, ja. Nou, jongens, tot ziens. Ja, tot ziens, hè, en doe je best. Yep. Zo, jongens, nu rijden we naar de douane. We doen een beetje ontspannen en waarschijnlijk kunnen... We ...kunnen we zo doorrijden naar het busje. Daar gaan we. Alles goed achterin? Uitstekend. Fruitjong is een beetje vrolijk. De douane zit zijn krantje te lezen, dus dat zal wel meevallen. Ja, nou, dat was niet niks gisteravond. Ja, dat is niet te geloven. Ja, jongen, jongen, wat ja, een begeleiding. Stop! Wat... Mag ik uw paspoorten, alstublieft? Wilt u mijn paspoort zien? Nou ja, dat kan. Maar dit zijn bemanningsleden van het LL-toestel. Bemanningsleden? Wat is er voor een stelletje? Het lijkt wel of ze half dronken zijn, right. zo kunnen ze toch geen vliegtuig besturen. Oh man, begrijp het dan toch. Dit is de bemanning die de toestel hier naartoe gevlogen heeft. Ze mochten een dagje stappen in Buenos Aires. De dienstdoende bemanning die zit lang in het toestel. Oh, zit dat zo? Ja. Ik dacht al, die zijn behoorlijk aangeschoten. Want op de achterbank zitten er drie te slapen. Ja. Je hebt kennelijk in Buenos Aires genoten. Ja, dat mag je wel zeggen. <laughs> nou, vooruit. rijden maar door en breek ze naar het busje. Maar jij komt meteen niet terug, hè? Tuurlijk. Merci, hoor. Zo, dat was een benauwd momentje. Ja, er komen misschien nog wel een paar van die benauwde momentjes. Nou, jongens. Overstap op het busje. Hoe gaat het met de patiënt? Oh, hij lijkt vrij aangeschoten, maar tussen ons in gaat het wel. We houden hem goed vast. Kom mee, makker. Zo ja. Nee, nee, op je eigen benen staan. Zo ja. Jongens, help hem even het busje in. Zo ja. Ja, allemaal erin. Waarschuw de chauffeur mij. Ga maar. lang voordat we vertrekken. Wat is dit eigenlijk voor een toestel, Britannia? Moet hij in Zuid-Amerika nog een tussenlanding maken? Ik weet het niet. Zag de captain vragen of hij hier komt? Uh, ja, doe dat maar. Uh, Ruben, hoe gaat het met Eichmann? Oh, heel goed, hij komt langzaam bij. Maar wat duurt het lang voordat we vertrekken? Tja, de piloot heeft kennelijk nog geen startvergunning. Is er? de gezagvoerder. Ah, uh, kunt u nog even bij me komen zitten? Jawel. U weet wie wij hier als passagier hebben? Ik ben van alles op de hoogte. Als je dat onbenullige type daar nu ziet zitten... onbegrijpelijk dat dat doorsnee mannetje zo'n positie heeft gehad. Ja, die gedachte kwam bij ons allen op... toen we voor het eerst oog in oog stonden met deze massamoordenaar. Maar wat ik u vragen wilde... ten eerste, waarom starten wij nog niet? We hebben van de verkeerstoren nog geen toestemming gekregen om te starten. Maar dat is normaal. Het is vrij druk. Oh, gelukkig. Uh, wat ik verder nog wilde weten... Uh, moet er ergens in Zuid-Amerika nog een tussenstop worden gemaakt? Meestal doen we dat wel, in Brazilië. Maar absoluut noodzakelijk is dat niet. We kunnen in één ruk doorvliegen naar Dakar in Afrika. Nou, dat zou ik dan maar doen. De kranten in Buenos Aires hebben tot het hele totaal niet gereageerd... op de verdwijning van Eichmann. Maar dat zal niet lang meer duren, denk ik. En in dat geval is aan een tussenlanding in Brazilië... een groot risico verbonden. Dat laat zich denken... Nee, wij vliegen in één ruk door naar Dakar. Dat is wel het veiligste. Kapitein, Ik word verwaarschuwd, we kunnen vertrekken. Dat is een pak van mijn hart. Ik ben pas gerust als we in de lucht zitten. Is er? Ja. Kijk eens naar buiten, achterom bij de bier. Er komen allemaal figuren naar buiten. Ja, het lijkt wel jonge lui. Mirjam, zeg tegen de gezagvoerder dat hij starten moet, ogenblikkelijk. Oké. Okay. En een startverbod moet u negeren. Wegwezen. Er komt een man op het toestel af. Ik zag ze al aankomen. Zo, meneer Harel. We zijn juist de point of no return gepasseerd en we stevenen nu recht op Dakar af. Mag ik even bij u komen zitten? Maar natuurlijk, ga uw gang. Onze marcoenist heeft nog steeds contact met radiostations in Argentinië. Maar van enig bericht over de verdwijning van Eichmann is nog geen sprake geweest. Uh, hebt u dan een verklaring voor die mannen die kennelijk op ons vliegtuig afsturmden? Nee, die heb ik niet. Ik heb er ook over nagedacht, maar ik heb geen idee. Want de eerste actie van een officiële instantie zou zijn geweest. Het alsnog intrekken van de startvergunning. Wat had u in dat geval gedaan, captain? Oh, meneer Harrell, het zicht was goed, de baan was vrij. Dus neemt u maar aan dat ik het bevel genegeerd zou hebben. Maar wat mij in verband hiermee bijzonder interesseert... Ik heb begrepen dat u Eichmann meer dan een week geleden hebt gevangen genomen. En dat u hem al die tijd in Buenos Aires hebt vastgehouden. Heeft het u niet verbaasd dat de familie van Eichmann geen alarm heeft geslagen? Nee, verbaasd heeft me dat niet. Hoewel we er natuurlijk wel rekening mee hebben gehouden. Wat had u gedaan als er een grote publiciteit over de verdwijning zou zijn ontstaan? Ik denk dat u een transport naar Israël via het vliegveld wel had kunnen vergeten. En zeker via een LL-vliegtuig. Ja, dat besef ik heel goed. Dan hadden we onze toevlucht moeten nemen tot de zeevaart. Of hem op een andere manier het land uit moeten smoggelen. En in het ergste geval... zouden we Eichmann hebben moeten uitleveren aan de autoriteiten in Argentinië. Maar dat zou wel onze allerlaatste stap zijn geweest. Hm? Zou je dan niet door de Argentijnse politie zijn gearresteerd? Ik denk het wel. Maar... Misschien zou deze verklaring mij wat geholpen hebben. Luister. Ik, Adolf Eichmann, verklaar het volgende uit eigen vrije wil. Nu mijn ware identiteit is achterhaald... begrijp ik dat het zinloos is nog langer te trachten aan de gerechtigheid te ontkomen. Ik ben bereid naar Israël te reizen om daarvoor een bevoegde rechter te verschijnen. Er is mij geen enkele toezegging gedaan. Ik ben niet bedreigd. Ik leg deze verklaring af uit eigen vrije wil. Getekend Adolf Eichmann. Het klinkt mooi, maar ik betwijfel toch of u er veel mee zijn zo'n opgeschoten. Zo'n verklaring kan natuurlijk ook onder dwang zijn opgesteld. Dat is toegegeven, maar... Gelooft u mij, van grote dwang was na zijn arrestatie geen sprake... om de eenvoudige reden dat Eichmann uitermate behulpzaam is geweest. Maar van groot belang is onze ervaring in soortgelijke gevallen... dat oud-nazi's die ondergedoken zijn... elke vorm van publiciteit mijden. Er zitten in Zuid-Amerika nog tientallen oorlogsmisdadigers. Ze staan in nauw contact met elkaar... En ik heb het stellige vermoeden dat bij arrestatie of kidnapping van een van hen... de anderen niet protesteren of op een andere manier deining maken... maar dat ze hem allemaal stilletjes smeren. Er zijn nog schuilplaatsen te over in Zuid-Amerika. Maar ze zijn nog niet met ons klaar, Captain. Ze zijn nog niet met ons klaar. Meneer, bent u het hoofd van de geheime dienst? Dit is Eva Conin, onze studentes. Ja, Eva. Mijn naam is Isser Harel en ik ben het hoofd van de Mossad. Is het waar dat u Eichmann hebt gearresteerd? Ja, dat is waar. En zit hij hier? In het vliegtuig? Ja, Eva. Daar zit hij. Ik kom uit Hongarije. In 1945 nog heeft hij mijn vader en mijn moeder vermoord. En mijn broertje. Mijn broertje van zes... Kijk hem dan maar eens goed aan. Hij komt nu voor de rechter te staan... en hij zal zijn gerichte straf niet ontlopen, Eva. onze minister-president David Ben-Gurion. Geachte leden van de Knesset. Hierbij deed ik u mede dat de Israëlische geheime dienst... kort geleden een van de grootste nazi-misdadigers heeft opgespoord. Adolf Eichmann, die samen met de nazi-leiders verantwoordelijk was... voor wat zij noemde... De definitieve oplossing van het jodenvraagstuk. Dit betekende de vernietiging van 6 miljoen joden in Europa. Adolf Eichmann bevindt zich thans onder arrest in Israël... en zal binnenkort eveneens in Israël voor het gerecht worden gebracht... Tijdens uw arrestatie in Buenos Aires gaf u als naam op Otto Heininger. Hoe kwam u bij die naam? Onder deze naam heb ik bijna vijf jaar in Duitsland geleefd. Welke periode? Van eind 45 tot 50. Waar hebt u die jaren doorgebracht? Aanvankelijk in een kamp, later in Koelenbach. Ik heb daar vier jaar in de bosbouw gewerkt. In welk kamp heeft u gezeten... En dat krijgt ze van een kamp op de Was dat een Engels kamp? Nee, Amerikaans. Hebben de Amerikanen u vrijgelaten? Nee, ik ben er gelucht. Was uw identiteit bekend? Nee. Als wie hebt u zich in dat kamp voorgedaan? Ik droeg het uniform van Schoeman vuur. En ik vertelde dat ik gedetacheerd was geweest bij de 22e ss divisie. Werd u niet ondervraagd? Over uw SS-verleden. De 22e SS-divisie was een gevechtseenheid. Daar hadden de Amerikanen weinig belangstelling voor. Maar was het niet te verstandiger geweest als u zich Weermachtspapieren had toegeëigend in plaats van SS-papieren? Omdat ik SS'er ben geweest, tot mijn bloedgroep getatueerd onder mijn oksel. Als dat was uitgekomen en ik had me voorgedaan als officier. dan zou ik pas goed in de moeilijkheden zijn gekomen. Waarom bent u dan gevlucht? Dan zou u bij arrestatie ...toch ook behoorlijk aan het tand zijn gevoeld. Ik volgde in het kamp de processen van Nuremberg. Daar werd mijn naam bij herhaling genoemd... ...en daarom verwacht ik extra zoekactie. Waar waren uw vrouw en kinderen? Die had ik vlak voor de ineenstorting in Oostenrijk gebracht. U bent toen weer naar Duitsland teruggegaan? Ja. In Oostenrijk zou ik te veel zijn opgevallen. Hoe bent u uit het interneringskamp ontsnapt? Er was daar een ontsnappingsorganisatie... Ze gaven mij papieren onder de naam Otto Hennigel. En ze hielden mij aan vluchten. Onder welke naam vertoefde u in het kamp? Onder de naam Karel Barik. Hoe lang bent u bij die bosbouw werkzaam geweest? Vier jaar. Toen had ik er genoeg van. Ik wilde mijn vrouw en kinderen zien. Hebt u al die tijd geen contact met hen gehad? Nauwelijks. Dat was te gevaarlijk. Ze wisten wel dat ik leefde, maar... Ik verwachtte dat men in Oostenrijk wel achter de identiteit van mijn vrouw was gekomen. Hoe bent u tenslotte in Argentinië beland? Een organisatie heeft mij geholpen aan een adres in Genua. Een K. heeft me daar aan papier geholpen... en aan een visum voor Argentinië onder de naam Mercado Clement. Wanneer bent u in Buenos Aires aangekomen? In 1950. Twee jaar later liet ik mijn vrouw en kinderen overkomen... We hebben daar ongestoord geleefd tot aan mijn arrestatie twee maanden geleden. te doen met een van de voornaamste oorlogsmisdadigers van Hitler Duitsland. De samen met anderen heeft hij misdaden tegen het Joodse volk bedreven met het doel dit volk te vernietigen. Doelbewust heeft hij gestreefd naar de ten uitvoerlegging van de zogenaamde eindoplossing van het Jodenvraagstuk. Deze gedachte hield in het ter dood brengen van miljoenen Joden. In speciaal daarvoor ingerichte concentratiekampen, uit geheel Europa, werden op uiterst mensonteerde omstandigheden de Joden in goederenwagens aangevoerd. Ik word niet begrepen. Ik ben nooit een fanatieke jodenvervolger geweest. Het is ook dus nooit mijn bedoeling geweest om mensen om te brengen. Het enige dat men mij kan verwijten is... mijn gehoorzaamheid aan bevelen dat ze mij van hoger hand werd opgelegd. Het zijn de Duitse machthebbers geweest die misbruik hebben gemaakt van mijn deugden en eigenschappen. De leiders van het natiedom heb ik nooit behoord. Ik was veel een van hun slachtoffers. In het midden van het jaar 1944 werd van hoger hand bevolen om de deportaties van Joden in elk geval voorlopig uit te stellen. Opdat de ontwrichting van de treinenloop... als gevolg van de onophoudelijke bombardementen... door deze transporten niet nog groter zou worden. In strijd met dit bevel van hogerhand... voerde de beklaagde op eigen initiatief... het transport van Joden naar de concentratiekampen juist op. In korte tijd werden 400.000 Hongaarse Joden... Dusdanig in goeden- en veewagens geperst en naar Auschwitz getransporteerd, dat bij elk station tientallen doden moesten worden uitgeladen. En als ten slotte het laatste traject onder bittere omstandigheden te voet moest worden afgelegd, werd elke achterblijver genadeloos doodgeschoten of doodgeslagen. Dit waren dodenmarsen die bij de verplichte evacuaties van de concentratiekampen door de nazi's... aan het einde van de oorlog nauwelijks wetten geven had. Ik voel mij ten aanzien van het al lastig gelegde niet schuldig. De rechtbank is tot een eensluidende conclusie gekomen. Ik spreek hierbij het doodvonnis over de verdachte uit. Mijn naam is Isser Haral. In 1949 werd ik door de eerste minister van de staat Israël, David Ben-Gurion, benoemd tot hoofd van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Naast het opsporen van de vijanden van het Joodse volk uit het bittere verleden van de Tweede Wereldoorlog, is het vooral ook onze taak de staat Israël te beschermen tegen onverhoedse overvallen van de ons omringende landen. Een goed georganiseerde inlichtingendienst is voor het voortbestaan van de Joodse staat Israël onontbeerlijk. Wij kunnen geen afwachtende houding aannemen en wij kunnen het ons niet permitteren om leidelijk toe te zien wat onze vijanden met ons voor hebben. Wij moeten op de hoogte blijven van hun activiteiten en wij moeten hen altijd een stap voor zijn. Talrijke. Vaak spectaculaire acties hebben we ondernomen... en grote successen hebben wij in het verleden al menigmaal geboekt. U zult hier meer van horen. Maar het gaat ons niet om spectaculaire successen als zodanig. Het gaat ons uiteindelijk en uitsluitend... om de waarborging van de vrijheid, de veiligheid, de vreugde... en het voortbestaan van de burgers van de nog zo jonge kwetsbare staat Israël. En tot zover de zesdelige hoorspelserie over de morsat in de zaak Eigman. En wilt u nu bijvoorbeeld meer weten over de rolbezetting... wie er hebben meegespeeld in deze zesdelige hoorspelserie... kijkt u dan op de website eo.nl slash ditisdenacht. Dan maken we een sprongetje naar een muzikale reis rond de wereld. Vijf weken geleden zijn we die gestart. Iedere week tussen vier en vijf behandelen we drie nummers... Ja, die toch iets te maken hebben met uh, de landen, met die iets zeggen over een plaats... en ja, te maken hebben ook met de vakantie, want veel mensen gaan dan op reis. Vorig Vorige week uh, hebben we gehad Israël en Libanon en toen zijn we geëindigd in Griekenland. Vanmorgen gaan we verder in Italië, het land van de pizza's, de mooie kusten, meren en de prachtige idyllische plaatsjes. De ouders van de volgende zanger die komen uit Sicilië en zelf werd hij geboren in Nieuw-Orleans. Het volgende nummer is in de reis om de wereld. Gaat niet over Sicilië. Nee, we gaan naar Napo Napoli. De stad in de buurt van de vulkaan Vesuvius. Een nummer over twee geliefden in deze stad. Dit is Louis Prima met Buena Sera. sera. It is time to say to Napoli. Though it's hard for us to whisper, Bonanza, with that old moon above the Mediterranean Sea, in the morning, San will go walking, where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger, while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Bona sera, senorina. kiss me good night. Bona Seda, Kiss me good night, but to re do that to rip butt. Bona Baniboat, but do the It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper Bonaceda a With that old moon above the Mediterranean Sea oh, In the morning, San we'll go walking Where the mountains of the sun come into sight And by the little children's shop we'll stop and leave While I buy a wedding ring pizza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 Heerlijk, om vrolijk van te worden. 1958, Louis Prima en Buena Sera op Radio 1. Dit is zijn nacht. Drie nummers in een reis om de wereld. Dit was Italië. We verplaatsen ons in deze muzikale reis om de wereld naar Oostenrijk. Denk aan Wenen, denk de stad van Mozart. Het volgende nummer werd mede geproduceerd door Nederlands duo Bolland en Bolland. Voor de Oostenrijker Falco. toch alle Frauen En kan superstar, er was populair, er was zo opstaaltijl, ca.z. had hij flair. er war ein was een rot en kan 180 und es war in Weed, No Nog plastic money in die banken gegen ihn. Woher die schulden kamen, war wohl jeder Mann bekend. Er war een Mann der Frauen. Frauen liebten seinen Punk. Er war een superstar, er war superkulair. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war een Rocky Doll Und alle soorten hoofdte Captain Rock me up, mijn me Amadeus over het uh, Oostenrijk. Natuurlijk, daar, daar hadden we het over. En uh, ja, wilt u nou weten welke nummers we in de afgelopen week hebben gedraaid? In deze muzikale reis om de wereld, kijk dan eventjes op twitter.com slash ditisdenacht. Daar zijn een link naar een Spotify-lijst. En daarin kan je bijvoorbeeld nummers vinden als The Counting Crows, Holiday in Spain, Crosby, Stills Nest, America's Express, Stevie Wonder, Master Blaster. Uh, daar gaan ook nummers over. Israël, um, Amsterdam, België. Nou, er komt van alles erbij. En het is een lijst die groeit, want we gaan daar komende weken nog mee door tot slot in deze muzikale reis om de wereld. Verlaat we Oostenrijk en rijden we door de mooie berggebieden naar Zwitserland. En welk popnummer vertelt ons nu iets over Zwitserland? Het is zoeken naar een speld in de Hooiberg. André van Duy die maakt op het volgende nummer een persiflage met de titel Angelique. En Zwitserland is nu niet echt de inspiratiebron voor tekstschrijvers. We moeten het doen met gejodel op een berg. time, a long time ago, on a mountain in Switzerland, yo la la la la, there lived a fair young maiden, lovely but lonely, yo -ho -ho. day after day, she'd pine her heart away, yo la la lady, but no Pa, no love came her way. Some say the maiden's dream never came true. She never got to go to the valley. If she did or not, I really don't know. Oh, oh, oh. Did she die unhappy? I'd rather think she found her love. Wouldn't you rather think she did find love somewhere Del Shannon en de Swiss Ja, ik kan er meer niet van maken. Maar dit was toch een van de weinige nummers die iets over Zwitserland heeft gezegd. En uh, dit was dus het derde en laatste nummer in deze muzikale reis om de wereld voor uh, deze week. Volgende week aan de beurt Duitsland, Rusland en ook China. Volgend uur, dan hebben we natuurlijk focus op de wereld om half zes. Ik praat met Ginger in Egypte. En ik heb ook aan de telefoon niemand minder dan Michiel Verkouter. En hij woont en werkt in Bonaire. Volgend uur praat ik over wat ze daar doen. En ook het nieuws in Egypte en Bonaire komt dan voorbij. We meteen eerst het laatste nieuws uit binnen en buitenland met Rashid Vins.